My girlfriend's out of town and I'm all alone Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know No, oh, oh, oh. no, no, no No, Trying to keep my hands off, but you're begging me for more.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 Da die heen niet toeneen. Transition We hebben een plek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 I you.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 vliegtuig was gekaapt op een binnenlandse vlucht en geland op de luchthaven Domodedovo in Moskou. De leden van het arrestatieteam hadden zich verkleed als arts en kwamen zo het toestel binnen. De kaper had ingestemd met de komst van artsen voor onwelgeworden passagiers. De man werd gearresteerd en de 105 passagiers bleven ongedeerd. De kaping heeft twee uur geduurd. De kaper had een ontmoeting met de media en met justitie geëist, zegt een politiewoordvoerder. Hij zei dat hij belangrijke informatie had die hij onder de aandacht wilde brengen. Het is nog niet bekend wie de man is. Het Russische toestel was opgestegen in het zuiden van Rusland in de onrustige Caucasusregio. De politie in Griekenland heeft met traangas een eind gemaakt... aan een demonstratie van vrachtwagenchauffeurs. Bij het ministerie van Transport in Athene hadden zich 500 chauffeurs verzameld. Ze weigeren zich neer te leggen bij een verbod op hun staking... door de Griekse overheid. De regering wil de sector liberaliseren. Maar de chauffeurs die voor de overheid werken... zijn bang dat ze hierdoor hun vergunning verliezen... of dat de waarde ervan omlaag gaat. De staking van vrachtwagenchauffeurs heeft dat land flink getroffen... Niet alleen het toerisme is erdoor geraakt, ook heeft de staking al geleid tot de sluiting van een paar fabrieken... en tot een tekort aan vers voedsel in sommige delen van het land. In Moskou is voor de tweede keer in een week tijd een hitterecord gebroken. De temperatuur schommelde er vanmiddag rond de 38 graden. Maandag werd er met ruim 37 graden ook al een record gebroken. Dat record had 90 jaar lang stand gehouden. De hittegolf duurt al langer dan een maand en heeft tientallen Moskovieten het leven gekost.